4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de crisis rond het Amerikaanse schuldenplafond treedt president Obama weer op de voorgrond. Hij spreekt met democratische en republikeinse leiders om een oplossing dichterbij te brengen. Vorige week legde Obama de bal juist bij het congres neer, maar daar komen de partijen er niet uit. Voor dinsdag moet er een oplossing zijn, anders komt de VS in acute geldnood. De republikeinse leider in de Senaat, McConnell, is optimistisch. Het zal niet gebeuren dat we zonder geld komen te zitten, zei hij. De democraten zijn minder positief. Die zeggen dat de republikeinen in de onderhandelingen veel te wantrouwend zijn. Bij het Brabantse dorp Standaarbuiten is gisteravond een Poolse man doodgereden... die op de provinciale weg liep. De politie gaat ervan uit dat hij autopech had en te voet op zoek ging naar hulp. Een automobilist zag hem te laat en kon hem niet meer ontwijken.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 De voormalige First Lady zegt dat ze uit liefde voor haar vaderland van haar man is gescheiden. FC Twente heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. De bekerwinnaar won in de Amsterdam Arena met 2-1 van landskampioen Ajax. Twente kwam in de eerste helft op voorsprong door een penalty van Janko. Vlak na rust moest Twente speler Berghuis met twee keer geel van het veld... waarna Alderwereld voor Ajax de gelijkmaker scoorde. In de 68ste minuut maakte Ruiz voor Twente de winnende treffer. Het weer bewolkt met plaatselijk wat motregen, minima vannacht rond 12 graden. Overdag opnieuw bewolkt, maar smiddags spreekt in het westen de zon door. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. De schippers van BNN. Van de Linde. He he. Goedemorgen Frank. Goedemorgen Nick, zeggen we weer. Ja, en goedemorgen thuis iedereen. Het is uh, twee minuten over vier. Nietjes later, en dit is de tweede aflevering van ons uh, ja, soort projectprogramma Vaar 7. Normaal gesproken heet het 4-7. We dopen het nu even om naar Vaar 7. Uh, even verhaal nog uitleggen wat we aan het doen ja, zijn? Even kort, wij zijn de schippers van BNN. En wij varen drie weken lang uh, van Sneek naar Sneek door heel het land met onze kleine boot van 9,5 meter, de Kim. Ja, en zo zijn wij uh, drie we of twee weken geleden begonnen in Sneek. Vervolgens zijn we doorgevaren naar Lemmer en richting uh, Vollehoven. Dus hebben we de Randmeer al helemaal overgegaan. En uh, toen waren we in uh, Muiden, gaan we straks alles over vertellen. Helemaal naar beneden de vecht af en vervolgens de, het Amsterdam Rijnkanaal over. Oeh, wat spannend dat was hè. Fittig, uh, dat uh, gaan we ook zo meteen nog vertellen. En uh, nu zijn we in Laatum in uh, een, een soort grote loods waar allemaal uh, schepen en uh, boten staan. Ahoi! Kijk, heel mooi hol is het hier. En uh, we zijn bij Jachthaven Het Eiland hier. En uh, nou, hier zitten we dan zo in, in die grote loods uh, een beetje achter een tafel uh, dit programma te maken. Het is wel grappig. Hè? Ja, dat heeft wel zijn charme. Ja, ja. En ik voel me een echte schipper, want we zitten tussen de boten. Hè? Ja, ja. ja zo meteen ja. maken we even een rondje. Ook Precies, doen we maken, gaan we even een rondje doen. Simone? Ja. Hallo, hallo. hallo heb jij onze, av onze avontuur nog een beetje gevolgd? Ja, zeker, zeker. Ik, eh, op de voet gevolgd zelfs. Oh, gelukkig, gelukkig. Je volgt ze dan een beetje ook op Facebook en zo, want we hebben een Facebookpagina. Klopt, de Schippers van BNN. Ja, facebook.com slash de Schippers van BNN. Hé, hey, had jij nou, want dat hebben we vorige week eigenlijk niet zo heel uitgebreid besproken, ben jij een beetje een watermens eigenlijk? Ja, op zich wel. Ik hou wel van, uh, van op het water zijn. Van zwemmen, uh, varen in bootjes. Het enige wat ik wel een beetje, wat een beetje nadelig is voor mij. Is dat mijn evenwichtsorgaan niet echt ah. altijd even goed meewerkt. Dus ik word nogal snel misselijk Perfect. in alles wat ah. rijdt en drijft. En ronddraaien. Ik dacht dat, dat je er niet bij was op het Amsterdam Rijnkanaal. Want dan ging het er heftig aan nee, toe. Nee, dat denk ik ook. Want ik zag dat filmpje inderdaad. En toen dacht ik nog. Thank God, dat ik uh, echt daar niet bij was. Dat, dat was echt de hel geweest voor, voor mezelf, maar ook voor jullie wel, denk ik, hoor, dan ja, als ik erbij uh, ja. was geweest, ja. Ja, en, en uh, het filmpje is dan weer terug te kijken, ook weer op, dus op onze Facebookpagina, facebook.com slash de schippers van BNN. Ik denk dat het wel leuk is, Frank, om ook even een paar, uh, paar belletjes, een uh, paar ja. mensen, dat mensen even kunnen bellen met ons. Dat kan natuurlijk, nu 121 En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe mensen de zomer uh, beleven. Want uh, wij horen uh, van, uh, vanuit jullie, uh, Simone, vooral, dat het heel, zo slecht weer is. Maar wij merken er eigenlijk valt het niet zo heel veel van. Het valt eigenlijk reuze mee. Hoezo, waar varen jullie dan precies? <laughs> ja, nee, <maar. laughs> ja, geen zoals bij Joris zijn we. <laughs> nee, dat nee, waar varen we... Ja, we, varen, we varen wel gewoon in Nederland, alleen uh, ja, je merkt toch dat, dat, dat er dan vooral als je, als je aan het werk bent en uh, uh, dat je dan toch wel vooral heel veel last hebt van het slechte weer. Maar als je gewoon zo op het water bent dan, nou het valt eigenlijk wel mee. Je? Het is wel lekker eigenlijk Ja, ja maar misschien, misschien wel toch op het, op het water dat het dan toch iets mooier is zo. Ik weet het niet, maar hier is het echt, echt niet fijn hoor. Het is heel veel regen en... Ik moet wel zeggen, vandaag was het best wel droog... maar mm. wel bewolkt en, een, en wind en gewoon niet lekker. Gewoon niet dat je denkt, van, ik ga nu een terrasje pakken... of uh, in de tuin zitten of uh, naar de zee een uh, strandwandeling maken. Nou, dat zou nog kunnen dan, maar uh, bakken aan het strand... dat zit er echt niet in, hoor. Het is, nee, het is geen zomer. Maar het wordt, het wordt allemaal beter, was ik al. Ja, dat zeiden ze vorige week ook. 26 graden worden. We worden cynisch, cynisch worden. Hé hey Simone, slaap lekker zometeen. Ja, dankjewel hè. En, uh, en dan spreek we ook alweer. Oké, okay, tot na het ene Ik blijf oh. luisteren toch. Ik ga het ah, gaan slapen. Ah, heel goed, heel goed. Nou. Nee, ik wou net zeggen. Zometeen hoor je al onze avonturen hier in dit programma. Uh, en we gaan ook alle reportages die we hebben gemaakt... de afgelopen week gaan we nog een keer uitzenden. Dus als je dat maar gemist hebt, dan, uh, dan word je weer helemaal bijgepraat. Uh, Frank, wat, wat vond jij het allerleukste afgelopen week? Het allerleukste. Zijn met de, ik vond de, de KNRM wel heel stoer. De Reddingsbrigade waar we mee zijn geweest maandag. Nee. Ja, en toch het Amsterdam Rijnkanaal. Het was al zo spannend dat we erop moesten en dat de golf ons onder oren sloeg. Dat heeft me wel, heeft me wel geraakt. Hè? Volg ons uh, deze hele nacht tot 7 uur via Radio 1 en ook via Radio 1.nl. En uh, je kunt het dus ook bellen 0801121 En we draaien ook hele goede muziek. Faster the people is dit met Pumped Up Kids. Pumped Up Kids. Het is eigenlijk pumped up Kicks. Ah, dat wist ik ook wel. Ik moet even kijken of iedereen was het op te letten. <laughs> Spakenburg, hè, zaten we zondag? Oh, Lijkt al lang geleden, hè? Ja, we hadden we onze vorige uitzending van uh, ja. 4-7, Vaar 7, de schippers van BM. Ja. Mooi plaatsje wel. Ja, heel andere setting dan nu. Toen zaten we met een, uh, in ons bootje. Gewoon. Hadden we hadden een lange kabel getrokken en uh, zaten we gewoon in ons bootje met, met echt stromende regen toen diep in de nacht. En nu zitten we dus in een, in een grote loods. En is buiten eigenlijk prest ja, wel, ja. wel prima weer. Mooi voorteken voor de rest van de week. Ja, en volgende week zitten we op de boot, echt op het dek. Ja. Live met 4-7. Ja, dan schijnt de zon ook nog, zelfs s'nachts. Ja, 4 is s'nachts, gewoon ja. heb, stralend. Wij gingen, wij gingen slapen na, uh, na de uitzending. Want ja, toen uh, dan ben je wel even back-af. En dan uh, toen, zo rond een uurtje of 11, uh, 12 werden we weer wakker. En toen regende het nog steeds. Ja, het ging maar door, het ging Het was al een beetje troosteloos voor week. Ik, had het wel, ik, had het, ik was toen ook al een beetje een punt dat ik dacht van nou, als iemand zou zeggen van goh, wil je misschien naar huis of zo, Dan zou ik er wel even nadenken. Zat je er een week doorheen? Nou, ik zat er niet meteen doorheen, maar het was wel, ik vond het wel heftig. Hoewel, ja. het was wel even dat je dacht van ja, het is niet, toen was het even niet, niet meer zo heel erg leuk. Nee, dat was het wel even doorbijt. Maar we hebben het gered, we zijn een week verder. Veel avonturen beleefd. Ja, dat is waar. Heel en we moesten, even, moesten goed nadenken of we überhaupt zondag wel konden varen. Want we zaten dus daar in het Spakenburg en we wilden graag naar Almere. Nou, we wilden natuurlijk niet heel erg graag naar Almere, maar we moesten naar Almere. <lacht> en uh, ja, toen, toen dus zaten we daar en ja, we dachten van ja, het waait hard, het regent hard. Kunnen we eigenlijk wel varen, want we moesten over het Gooi Meer. En eh, Frank die ging even te nemen. De regen komt er met bakken tegelijk naar beneden. Hier Frank, ik heb een handdoek voor je. Echt, heel vies. Niet met vieze voeten naar binnen. Dankjewel, nee. Oh. Uh, je bent even naar de punt gelopen. Ja. De punt van de haven, zodat je kunt overkijken hoe, uh, hoe het weer erbij ligt. Het is dus echt baggeweer, maar kunnen we varen? Dat is eigenlijk een beetje het punt, anders lopen we een dag vertraging op. En dat zou wel echt shit zijn. Ja, het zou zonde zijn. Ik, uh, ik heb even op die punt gezegd, het waait. Ja. Yeah. Maar er staan windmolens aan de overkant van de haven. En die gaan niet heel hard. Dus ik denk, windkrachtje 4, 5, dat wij dat met deze schuit wel kunnen. Dus we gaan varen. Ja. <laughs> dat is mooi hè, dat jij, dan, uh, dat jij dan zegt, ja dus we gaan varen en dan gaan we ook maar varen. Maar alleen maar omdat jij naar de windmodus hebt gekeken. Mm, en ik had uh, met de vinger hè, in de lucht even kijken waar de wind vandaan kwam. En die was gunstig voor ons. Okay. Die kwam recht voor ons zo, dus we volder tegen Ja. En we moesten dus over het, uh, het Gooimeer En dat, waren, dat, zijn van die, dat zijn die Randmeren. Die, uh, die, die zie je dan zo uh, uh, liggen. Als je naar het IJsselmeer kijkt, dan heb je dan de polder. En zo langs de polder liggen dan de Randmeren. En daar moesten wij overheen. Dus dat was wel, uh, was wel een heftig, uh, heftig dingetje eigenlijk. Ja, nou ja, het viel dus wel mee, want we hadden de wind van ver voren, maar toen sloegen we af naar Almere. Nou, dat hoor je zo meteen hoe dat allemaal ging. Ja, ja. Eerst even naar Anne. Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Nee, Klink je weer lekker vrolijk? Ja. Vor, vorige week hadden we het met jou over, uh, over je vader. Die uh, zat dan met, uh, met zijn pijpen in de zeilboten. Uh, zeker, pff, pff, pff, pff, pff. zeker. Beetje, en dat was een goede te... wind uh, gisteren, moet ik zeggen. Oh ja, heb je, heb je weer gezeld? Nou, hij had wedstrijden. Oh, moet ja. die wedstrijden? Wat voor wedstrijden? Ja, joh. Uh, allemaal, allemaal wedstrijden, meestal volksboten. Wat zijn dat, volksboten? Ja, dat zeven uh, meter zijn die ongeveer. Ja. Dus die hebben wel dat je een slaapplekje hebt, uh -huh. maar uh, het zijn gewoon zeilboten, Noorse okay. volksboten. En uh, hoe werken die wedstrijden dan? Nou, dan uh, is er een parcours en dan uh, gaat de toeter en dan mag je allemaal over de lijn. <laughs> de ja. lijn tussen twee boeien. Ja. En dan uh, wie het snelste dat parcours aflegt. Oké, okay. en heeft uh, je vader uh, geworden? Ik weet niet, ik moet hem nog bellen. Maar ik moest oh. werken natuurlijk de hele nacht. En het duurde tot vrij laat. Die, uh, en dan als hij gewonnen heeft, dan gaat hij biertjes drinken. Ja. Om te vieren. Maar het leuke is wel... Ik heb ook wel eens meegedaan met die wedstrijd. Dan moet je dus... Um, je bent een zeilschip, Dus je kan niet denken... Nou, ik ga voor de lijn stil liggen. En dan zet ik mijn motortje aan. En dan knal ik als de toeter gaat over de lijn. Over de mm -hmm. startlijn. Je moet dus zo mikken. Dan gaat steeds een toeter. Dan weet je, oké, okay, nog vijf minuten. Dan zet je je klok. En dan heb je nog twee minuten en dan moet je dus zo mikken dat je uitkomt... dat als het toeter gaat, dat je dan precies over de start gaat. Ja, ja nou, niet, niet dobberen, dobberen wel, maar je moet gewoon met, met, volle ja. Ja. Ja, je want, met volle snelheid houden. Dat je met volle snelheid eroverheen overheen gaat. Ja, want anders moet je gaan opstarten en dan uh, heb je al verloren. En doe je zelf ook wedstrijden? Nou, ik ben wel met hem vaak mee geweest. Ah. Maar hij, uh, hij doet dat ook in het buitenland dus Hij vindt dat heel leuk. Maar jij, jij, jij was toch nooit zo'n enorme uh, zeiler op een gegeven moment? Nee, precies. Dus uh, ik ben <laughs> daar niet zo'n fan van. En in zo'n zo 7 meter boot, met zo'n wedstrijd, kan ik wel. Maar als we echt op zo'n grote boot op vakantie, dan word ik gewoon echt ziek. Zeeziek. <laughs> ja. En toch geef, je, toch geef je kleine kinderen les in, uh, in zeilen, toch? Ja, maar dat zijn ook kleine boten. Oké. Okay. <laughs> ja. en, en, en, en hoe oud zijn die kinderen dan? Uh, dit jaar deed ik. Tussen 12 en 18. Oké, okay. ah, en die geef jij dan? En dan vertel jij ze hoe ze leer jij ze zeilen eigenlijk? Ja, een beetje zeilen. Gewoon. Een beetje meer zelf zeilen. Maar dit jaar moet ik zeggen, moet ik eerlijk bekennen... dat ik een paar keer gewoon in mijn bed ben blijven liggen... en dat mijn broer les ging geven. <lacht> Echt waar? Dan ga je, kom ik ja, gewoon niet Ja, ik had gewoon eindelijk een keer vier dagen vrij. En toen dacht ik, ja, ga ik nou met kinderen in een boot zitten? Of ga ik gewoon even uitrusten met dit rot weer in deze zomer? Ja, denk, zouden wij het ook kunnen leren? Want wij hebben nu dus zometeen we drie weken lang motorbootervaring. Nou, dan kunnen we wel een beetje varen. Zou ja. het ook kunnen met, met zeilen? Dat je drie in drie weken leert, goed leert zeilen? Um, ja, ik denk het wel. Je moet wel een beetje weten hoe de wind en zo staat. Kijk, bij zeilen is het echt dat je je zeil optimaal moet hebben... qua hoe strak het staat. Dus hoe strak je je schoot aantrekt en hoe strak het uh, zeil staat. En voor welke wind. Als de wind vanuit je rug komt, dan moet je natuurlijk je touw heel erg laten vieren... zodat je zeil eigenlijk uh, horizontaal, dus haaks, op je... Uh, ...boot komt te staan. Want dan ja. komt het wind van achter zo helemaal in je zeil. Maar komt, het, uh, komt de wind van schuin voren... ...dan moet je je zeil heel strak aantrekken... ...zodat de wind toch nog in je zeil kan blazen... Nou ja, anders klapt hij terug, ja, het is, ja okay. Dus zo leg je het ook uit aan die kinderen, en dan staan die, nou, dan die kinderen allemaal voor. met open mond aan, zo. Ja, <laughs> dan zeg ik nou, nu varen we ruime wind, jongens. Hey, ik, ik heb ook een keer gesteld in, in Friesland, en toen moest je ook altijd overstag. Ja. Dat vond ik altijd zo vervelend, Dan zat je net lekker, en dan uh, moest je weer omdraaien. Uh, ja, nee, weer omdraaien, Klaar, klaar om te wenden? Klaar om te wenden en dan bam, ging je oversteken. Ja, en dan nee. moet je toch bukken dat je die mast niet helemaal hebt. Ja, die moet je niet, precies. Die oh, ja. En als je niet, niet goed op de wind let, dan uh, ga je grijpen en dan knalt hij de verkeerde kant over natuurlijk. En uh, wij, uh, wij komen dus uh, vooral hier, we waren weer op de, op de, op de, op de Gieseplas, Plas, zo heet dat hier. Uh, en, en dan kom je ook weer een aantal van die zeilboten tegen. Dus, heb jij het idee dat, dat, uh, dat die zeilboten, ja, als ze zeilen kan het vast weten, uh, vinden die ons motorbootbestuurders uh, leuk? Um, nou ja, jij moet uh, ons voorrang geven. Hè? Ja. Mm -hmm. ja. Dus uh, wat dat betreft is het niet erg, maar wel van die speedboten. Dat is natuurlijk heel naar als je lekker aan het varen bent en dan komt weer ja, zo'n speed En dan die golven, ja, ja. die slaan ja, een... ook soms naar binnen. Ja, dit vinden wij ook vervelend, toch? want ja. wij kregen ook, daar kregen we ook de golf van. Alleen, maar nee, wij komen ook best veel zeilers tegen. En dan, ik heb toch een beetje tekenen nu dat jij dat hebt, Frank, dat, dat, dat ze toch een beetje ja, ja. Tegen, zeilers, nou, op ons neerkijken. Ja, zeilers vinden natuurlijk motorboten niet echt zeilen en ze niet echt varen natuurlijk. Nou ja, wij dobberen net zo goed als zij, toch? ja, Nou, Stek. ja. We hebben ook last van de wind. Ja. En wij kunnen altijd vooruit en zij kunnen echt alleen maar vooruit als de wind waait. Ja, maar de zeil is echt een sport en motorboot is echt een beetje... Een uh... ja, meer luxe hoor. Wij. wij zitten lekker binnen achter het roer een beetje. En zij, ook al regent het, al waait het, ze moeten altijd buiten zitten. Dus wij ja, hebben het ook precies. wel makkelijk. Ja, is wel... echt werken en motorboot is ja. gewoon achteruit leunen en... Uh... Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, dat is zo. Maar ik vind het wel relaxed hoor. Als ik dan op zo'n uh, randmeer zit of zo, dan uh, ben, ik ja. wel, ben ik wel blij dat ik een uh, motorboot heb. En niet zo buiten in de kou en uh, aan het zeilen ben. Ja, maar dat is toch ook wel een beetje charme. Oh ja, dat is het ook. Anne, dank je wel. En een goede reis terug naar huis, hè? Ja, dank je wel. En, en, en volgende ik zie jullie... Week. Uh, ja, ik okay, denk ik kom ook even langs, langskom. Ja. ja, moet je doen, moet je doen. Dan ja. uh, kunnen we je nog even wat, uh, wat uh, trucjes leren. Ja, wat tips ja geven. Even precies. Wat tips geven Leer mij maar eens uh, motorboot varen. Precies, precies. Komt helemaal goed. Dank je wel, okay. Anne. Oké, oh, hoi 0801121, 0801121, als je zelf wil uh, meepraten in dit programma. 0801121. Hoe ik Die uh, heeft een uh, nieuwe plaat uit. En de eerste single van het album heet Anger, Anger, Anger. Heet ja, anger ja, ja, ja, nu, ja, het is hoe goed. goed dat je blijft opletten. Ja, ja, qua ja, anger never die die dies. Die. Vroeger echt enorme hoeveel van ik fan toen, uh, toen ik studeerde in Zwolle. En dan had ik uh, het album waar ook uh, Sometimes op staat. Sometimes. Ik ken de band echt. Ik ken deze alleen van de band. En toen uh, op een gegeven moment uh, presenteerde ik het programma bnn 2 wat, uh, wat altijd in de avond zit, waar wij ook ons, uh, ons ja. rubriekje de Schip van BNN in maken. En ik had dat toen gepresenteerd en toen, hadden we, uh, uh, toen kwamen we uit de studio en dan ga je altijd nog een beetje napraten, een beetje kijken van nou, hoe ging het en zo en met de regisseur en uh, ging alles lekker en, uh, en dan krijg ik op mijn kop of, of, of een complimentje, daar ben ik altijd heel blij mee. En, uh, en toen hoorde ik uh, uh, iemand uh, dat liedje zingen. van Hoe vervallen ik? Dus de oude plaats, sometimes. En toen zat ik dat zo een beetje. En dat zit het in je hoofd, dus ik ging dat een beetje mee-neurien. En ik zat dat zo te neurien over de redactie. bij Radio 1, dus tussen de NOS-mensen in en zo. En ineens. Uh, zag, ik, uh, uh, zag ik een band binnenlopen? Was dat hoeveel van ik? Niet. Die kwam zo binnen. Maar waar speelden ze dan met het Oog op morgen? ze speelden bij het Oog op morgen. Oh. En ik was toen, en toen dacht ik echt van: want ik, ja, je ziet, wij, wij zien best veel, ja, ja, dat is een ja, beetje hoogdravend de... maar wij zien best ja, veel ja. Wel, wel leuke, leuke bandjes en zo. Ook bij 3FM en dat soort. Uh, uh. Maar, t, maar t, toen ineens Hoeve van ik. En was ik toch een beetje onder de indruk. Van. Heb je een handtekening gevraagd? Nee, maar ik heb. Er was ook de, de, de, de oude zangeres is weg. Ze hebben inmiddels een nieuwe zangeres. Die zingt ook dit liedje Anger Never Dies. En, uh, maar die ken ik dus eigenlijk niet zo goed. Goed, maar die, de, de oude zanger is ik eigenlijk nog meer fan van. Maar van de hele band ook wel hoor. En hoe vind je deze nieuwe plaat dan, Anger Never Dies? Ja, vind ik wel leuk, maar het, het haalt het niet bij dus dat ene uh, album. Uh, ja uh, Jackie Kane heet die. Um, uh, want want dan, ja, toen studeerde ik en, uh, en toen uh, ja, da, da, da, was ik klaar om een uurtje of drie uurtje. En dan dacht ik van nou, uh, tijd voor een biertje. Lekker zomer. En dan ging ik lekker beneden zitten. En dan zet ik de radio op mijn kamer heel hard aan. En dan kon ik als ik dan mijn eigen deur opende van mijn studentenkamer en het raam van de keuken. Ja. Kon ik dan net buiten die muziek horen. En dan was het helemaal stil in Zwolle. Waar ik dan woonde, midden in de stad. En dan, uh, want daar is het altijd meer lekker stil. Uh, hoe, hoorde je hoe ik hoe fanning? zo door de stad heen? Uh, toen had je nog lekker weer dus? Het was altijd lekker weer toen ja. Het altijd Goede zomer zeker. Ja, het, ja. het is nu wel minder, want wij, wij zaten dus op het goeie meer uitgevaren vanuit Spakenburg en um, ja, dan vaar je daar en toen, nou dat viel eigenlijk best wel mee hè, die eerste meters, dat ging wel hè. Ja, we in wind tegen dus we sneden in principe door de golven heen. Ja, ja. en dan merk je wel dat het wel flink golf, maar uh, toen was Frank dit. Luc, we varen nu van uh, Spakenburg naar Almere. Ja. Ik lees op internet dat er een, een scoutingsboot is omgeslagen op het Gooi meer. Oké. Okay. En wij moeten over het Gooi meer. Ja. Hier staat, door het slechte weer zonnig op het Gooi meer een scoutingsboot met kinderen omgeslagen. Ze waren met vier boten onder begeleiding aan het varen toen door de harde wind een van de boten omsloeg. Wow. En zelfs reddingsboten kwamen eraan te pas. En in de haven van Almere, waar wij zo in aanleggen, stonden ambulances klaar om de onderkoelde kinderen. Vandaag. Ja, vanaf om acht over één en het is nu drie uur. Wauw. Maar ja, een scouting hebben we toch van die kleine. We hebben een goede, kleine bootjes? Ja. Kom goed, kom goed. Houden nee, we niet echt van onderdeel Nee, we hebben flink beesten, hè? met Kim. <laughs> Onze boot. Ja, scouting hebben we dan van die houten bootjes. Zo. Ja, die, die kukelen wel eens om, natuurlijk. Uh, en, en, en, en, ik moet toch zeggen, op een gegeven moment werd het toch wel, he het toch wel heftig. Nou ja, we moesten de, de haven van, uh, van Almere dus zo rechts afslaan... terwijl we op het Gooi Meer reden. En, of reden, voeren. <laughs> je zegt wel vaker op de weg, en zo. <laughs> <laughs> en uh, ja, dat was wel heftig. Ja, ja want dan, dan, dan vaar je dus tegen de wind in. En dan moet je op een gegeven moment... Moet je dan uh, helemaal naar rechts om um, dan, uh, um dan die haven in te varen. En ja, de, de, toen kregen we dus bij het, bij het invaren kregen we zoveel zo zijwind. De, de, de haven van Almere ging we in. Wat gebeurt er Frank? Wij slaan rechtsaf om naar de haven van Almere te gaan. Maar het waait echt vreselijk en alles gaat om. Het <lacht> is echt niet normaal. Het is echt een schommel. Ja, maar zijn we er wel? Uh, Kun je het even kijken? Moeten we hier erin? Want dan hebben we wel... Ja, ja, ja, ja hier moeten we erin. Achter Dat ging even heftig. Dit hebben we nog niet meegemaakt. Ik dacht dat we al wat meer hadden gemaakt. Maar dit is, uh, het slaat roos. Er ligt alles nog recht. Ja, plaatsen. ik denk dat de kastjes wel zijn omgelazen. Ja, val valt mee. Wat hoor ik dan? Ja, dat is die daar. Ja. Je wordt helemaal naar links geblazen Kijk maar, moet ik hier achterin? Ja. Jezus, zit Shit hè. We zijn zo blazen binnen zijn. Dat is wel heftig hoor. Veilig av in geloofstrank. Ja. Goed gedaan, Schipper. Dankjewel jongen. Het was voor het eerst dat jij uh, schippen was, hè, Frank? Ja, ja, voor, ja, dat het ook zo heftig was, inderdaad. Maar ik wilde het ook afmaken het karwei. Want jij bood volgens mij nog wel aan zo van, nou ja, zal ik het dan nu zeggen? Nee, hup, rechts die haven in, gaan we er ook voor. Ach, nee, best goed. Ja, ja, ik was wel steady achter het stuur. Ja, roer. roer. Roer shit. <laughs> Ondertussen, we, we, gingen, we, we gingen dus er, er iets daarvoor al hadden we een beetje honger. Want het begon, uh, het, het was zo rond het middaguur was het eigenlijk al geweest. We hadden, hadden we een beetje een kaarten viel mee. Nee, dat viel die dag wel mee. En toen zei jij op een gegeven moment, zal ik eens een eitje gaan maken? <laughs> en het was dus heel koud, dus vorige zondag, weet je misschien nog wel, 16 graden, regen, veel wind. En dus Frank ging een eitje maken in de boot, alle ramen dicht, en jij zette dat water op en echt binnen 10 seconden, poem, en hele, de hele boot beslagen. Helemaal ja, je zag niks meer. Ik giet hem met een handdoekje <laughs> rond in de boot om alle ramen weer een beetje ja. schoon te maken. En daaraan merk je toch al dat we een beetje onervaren zijn, want we waren heel druk met die ramen een beetje, een beetje netjes maken. En toen uh, kwam er ineens vanuit het niets, toen zat jij volgens mij ja. achter het hoe kan er uit het niets zo'n vrachtschip langs varen? je ja. had je even gemist. Ja, ik helemaal, hij zat in mijn dooihoek. Ja, hij zat in je dooihoek. Uh, goed, zo meteen hoor je nog meer reportages van, uh, vanaf de boot. En uh, dan vertellen we ook onze avonturen uh, vanaf Almere Haven. Want dat is me toch een feest geweest daar in Almere, Almere Haven. we hebben heerlijk gegeten daar ook. Ja. Hè? En later gingen we ook nog mee met de waterpolitie. Als je ons nog uh, iets wil melden over jouw zomer, dan kan het via 0800 She acts like summer and walks like rain Reminds me that there's a time to change it hey, hey, hey. Since the return of her stay on the moon She listens like spring and she talks like June hey, hey, Train en de drops of Jupiter en daar zaten we dan zondagavond na een lange nachtuitzending, ochtenduitzending zaten we in uh, in uh, Almere, Almerehaven. Dat is nou niet sorry voor alle mensen die wonen in Almere, maar dat is nou niet de plek waar je per se wil zijn in een haven terwijl het regent. Maar ik vond het op zich nog wel meevallen. We hebben in in havens gezeten, hoor, dan Almerehaven. Sowieso. Uh, havens over het algemeen zijn best wel een beetje klinisch vaak, hè? Heel zakelijk. Het gaat er echt om dat je sanitaire voorzieningen hebt en dat je je bootje daar goed aan kan leggen, ja. maar nooit slingers aan de palen of nee, zo. Nee, maar wel goede wel voorzieningen ja, vaak. Weet je dat? beter dan op ja, camping? Ja, ja, het is wel schooner dan campings. Ja. Daar heb je toch wel dat er overal wc-papier ligt of dat er geen brillen op de wc zitten. <laughs> en hier is het altijd wel in alle, in alle havens goed voorzien. Ja. Uh, we, we, we waren daar dus in Almere en we zaten die avond zaten we ook een beetje... We zaten, ik zat er toen zat er nog steeds een beetje doorheen. Ik moest echt even een beetje energie weer krijgen. Ja, het opstartprobleem. He, het opstartprobleem. Ja, dat klopt, ja. En uh, dus dachten we, nou, we moeten even wat leuks bedenken. Dus we hebben we de waterpolitie gebeld. Dat is de, de, de politie die een beetje zo rondgaat, uh, rondvaart op, op de meren. Nou, dat leek ons in Almere wel toepasselijk. Daar, daar heb je wel wat politie nodig. Dachten wij zo. En, uh, nou, die kwamen langs, die vonden het hartstikke leuk om ons even mee te nemen. En uh, wij dachten, nou, dat, dat, dat, dat, het Nederlandse Water zal een soort nest zijn van criminaliteit, geweld, intimidatie, afpersing. Dat viel uiteindelijk wel mee. Maar we begonnen met wateragent Frans. En uh, de eerste opdracht, even een speedbootje controleren. We varen even naar, naar een nieuwe doelgroep toe, Frank. Ja, een hele mooie speedboot met, met een rood zeiltje erover. Ja. Waarom, waarom, is dit nou, uh, waarom houden jullie dit nou in de gaten? Nou, omdat hier over wet- en regelgeving aanhangt. Hier hangt aan dat die, uh, die gezagvoerder, lees van die boot... die moeten een vaarbewijs hebben. Vaarbewijs 1 geldt hier... Hij moet een registratiebewijs hebben. Ja, goed. En hij moet zich aan de snelheid houden. Ah, goed. En en dus onze dit dus maar dit is de hoofddoelgroep. Als jullie zo'n motie varen, dan gaan we even de antennes uit. Daar moeten nou, we even op letten. Dan gaan wij even controleren. Dat is zeg maar een Ferrari op de weg. Nou, die wordt ook uh, ja. 9 van de 10 keer gecontroleerd. Daar hoeven geen doekjes om te winden of een stoppetje over te spelen. Dat is gewoon de doelgroep, die moeten we hebben. En is dat dan ook omdat jullie gewoon even willen weten waar, eigenlijk, waar, die, waar die boot dan van betaald wordt? Of zo? Dat is ook een onderdeel ervan. U dit al, deze boot hebben jullie al eerder gezien? Nee, deze ligt er pas. En uh, ja, we proberen dit seizoen uit te vogelen wie de schipper eigenaar is uh, van die boot. Wel een mooi hoor. Ja, hij is mooi, hè. <laughs> dat is ook wel leuk, natuurlijk vaak ook even ja, naartoe ik, om te kijken van hey, leuk bootje. Ik denk dat deze wel een ton of vier kost. En ik denk dat hij ook wel uh, soepel 130 vaart als ik zo oh. naar de bouw kijk. Ik vond het een leuke vent, die Frans. Ja, en hij lulde er lekker op los. Echt van die agentgrapjes had hij ook. Het was al, ik vond hem een beetje vermoeiend. Het was meer jouw vriend dan mij, vriend. <laughs> Wat ik ook heel grappig vond, is we zaten dus op, op, op zo'n boot. Dat is, dat is dan een flink, uh, flink snelle boot. En jij, jij had maandagochtend, dacht jij van nou, de zon schijnt. Ik, ik je zag het positief in. Ja, ik had een kort broekje aan Alleen een overhemdje, voor de rest niks. Er zijn nog, moet je niet een jasje mee? zeggen. zeg nee. Ik positief als ik ben, ja. dan zat ik te rillen op die ja. boot, joh. <laughs> We hebben daar foto's van ook op onze pagina staan, facebook.com slash de schippers van BNN. Je had het echt koud, hè? ja, echt koud. Het was ook kippenvel all over the place. Ja, ja. En, en toen dachten we ook van, nou, er moet even wat actie in komen. Eens even kijken hoe het zit met de, met de, met de achtervolgingen. En toen was het echt Amsterdam all over the place. Ja, Dan Wat? hebben jullie wel eens achtervolging ook met die ja, ja, ja, ja. net, net als op de weg hebben aan? wij. Ja, goed. Ja, maar, maar dan zie je eentje zo voorbij komen dat je. bam ja, erachteraan. En dan gaan wij. bammen erachteraan. En dan? Nou goed, dan uh, gaan we controleren. En dan gaat het net als op de weg. En dan gaan we, gaan we proberen hem staande te houden. Er gaat er ook wel eens echt eentje helemaal vandoor. Er gaat er echt ook wel eens eentje, eentje vandoor. Zijn, jij... Nou goed, ze moeten altijd naar een haven. Uiteindelijk? Uiteindelijk moeten ja. ze naar een haven. Nou goed, en dan als je Marshall hebt, dan, uh, dan heb je ze. Of je hebt de boot alleen. Dan zijn ze ah, ja. van de boot afgerond. En dan nemen we die boot in. En dan nemen we de boot mee. Of we leggen hem vast. Of, uh, ja. Want je kunt ze niet klemvaren. Nee, dat wordt er wat rigoureus. Ja, hè? Nou, ja. nee. Maar als het moet, dan moet het. Ja, ja en dus wij dachten, nou, dat, dat, dat, dit wordt echt te gek. Ik had me erop voorbereid, ja. met mijn korte broekje. Ja, ja, dus wij hadden wij, hup, zonnebrilletje op. En uh, een beetje stoer doen natuurlijk ja. en zo. En uh, dat, dat, daar kwam actie op. En de eerste, het eerste ding wat wij gingen doen was een waterskier controleren om te kijken of die papier had. <laughs> dan dachten wij, past het! Er ligt een, uh, een zeilboot, zonder zeilen, maar die ligt in een waterskierbaan en een manie. Nee! Krijgt, krijgen ze nou meteen een bon? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. we waarschuwen even. We gaan ze vriendelijk verzoeken of ze weg willen gaan. U bent een schip, meneer en mevrouw? U ligt in een snelle baan. En we denken dat het in de loop van de dag wel druk wordt. Ja, er ligt uit. Dank u wel. We gaan er nu uit. Oké, okay, dank u wel. Sint. Tot ziens. Nou, die hadden we dus goed te pakken. Uh, daarna gingen we eens kijken of, uh, of er wel vissers waren die, uh, die criminele activiteiten aan het uitvoeren waren. Nou, die waren er uiteindelijk ook niet. Uh, twee bejaarde boeven vonden we. De Vispas-check. Goedemorgen. Goedemorgen. We willen als kammering even uw vispas en even kijken waar u mee vist. Wat u wat dit is. Doe eens maar wat er aan zit. Voor dood Ja, maar dan wil ik altijd even kijken. <laughs> nou, dat is een dood. Hij hapt, dan uh, laat ik hem zakken. Ja, dank u wel. <laughs> dank u wel. Dat mag, hè, dood aas. Als het met levend aas is, dan ja, dat is absoluut een verbouwen. Nou, vispasje erbij. Vispasje, vislijstje, gewoon een vader, hij is vaderwijs. Ja, dat kan ik ook, Glaatje. Ja, maar ik vaar niet. Nee, nee, maar. Ik oh, ja. ben je er niet uit de lucht komen vallen, of wel. Nee. Dat soort grapjes had je eerst. Ja, dat soort grapjes, leuk. C'est la Sue, Crazy Vibes. Ik was never really into music. Till I was about nine years old, old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show, oh, cause today, oh, I'll show y'all, I'll tell y'all, bye, oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. I was always on the run, I tell ya, it was not an easy road joy and fire, the best things in life for sure, oh, that. Oh. yes, I do know what it's like to feel sad all the time, but you see, wicked vibes bring that joy in your life, cause today It's magic and it gets me up uh, uh, again and again and I feel like I'm flying. Selazu en Crazy Vibes is een beetje de sensatie van, uh, van deze zomer eigenlijk, hè? Ja, ze doet het goed op festivals ook in ja. België, rockberg. Noordse Jazz. Ja, ja, volgens mij staat ze ook op Lowlands. Ja. Ja, het, het is een klein meisje, ik denk 61, maar die stem, <laughs> jongen. Dat, ja, ik vind het echt een hele, hele goede artiesten. Ja, ik vind het ook leuk, ik vind het ook leuk. Een klein meisje, zeg jij. Uh, uh, jij bent geen klein meisje. <laughs> <Nee>. <laughs> oh, hoe, hoe lang ben je? Twee 2 meter twee. 2. Ja, ik ben één uh, meter 95, ja, denk ik. Ook geen, wel kleintje, nee, ja. ook geen kleintje. En die boot van ons, Kim, ja, dat is ook geen kleintje. In de lengte, in ieder geval. Maar in de, Negen, hoogte. Me, ja, maar in de hoogte is het echt. Het is niet echt wat. Het is, ik denk, ik, ik, jij kan staan in het dakraampje. Ja, het enige plek waar je kan staan. Ja. En als je op het trappetje staat, dan kun je ja, ook staan. Als hè? ik in de keuken sta, tussen ja. aanhalingstekens, en dan op het trappetje wat omhoog gaan naar, naar het stuurgedeelte. Daar kan ik even staan en in het raam als het open staat. Ja. Dus, en, en, dus dachten we eigenlijk al meteen de eerste dag dat we daar waren dachten we, nou dit, dit gaat echt een hoofdstootreis worden. Nou dat, is het ook, dat was het ook echt. Um, we hebben even de, de oogst van een aantal van die stoten. We nemen alles op natuurlijk. Hebben we even op een rijtje gezet. Luister mee. Oh god. Ja, ja. <lacht> uh! <lacht> Wanneer houd het nou eens op, jongen? Kleine klotebootje. bootje. Fuck it! Huppakee, huppakee, huppe, huppe, huppe, huppakee. Waar komt dat liedje nou vandaan? Ja, ik was zo euforisch, want ik sta dus heel erg voor hè, met het hoofdstoten. Ik, ik zit nu op 25 of zo, jij hebt 15. Dus al, elke keer als jij je hoofd stoten, dan ben ik blij, want dan kom je weer wat dichterbij. En dat huppakee, huppakee, dat, dat komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. We zijn namelijk behoorlijk aan het zingen op die boot ja. de hele tijd. Uh, Toppetje zingen, doe je Toppetje, ja, ja, ja, ja. die doen we. En uh, okay. kerstliedjes, Felice. dat welke je nou nog meer? Uh, we hebben nooit neus, een Loofballons zingen ja. ook heel veel. Ik vind het ook wel lekker. Wel. Lekker achter het roeren een beetje zingen en zo. Ik hou er wel van. Ik hou er wel van. Uh, we waren in Almere en uh, nou, toen dachten we nou, nu wordt het wel eens een keer tijd om te vertrekken. De bazen gingen nog mee. Ja, we hadden een grote bazen aan boord. Ja, ah, die moesten even weten hoe wij, hoe wij aan het varen waren. Ja, dat deden, volgens mij waren ze wel onder de indruk hè. Ja, ik denk ik wel. Ik vond het wel leuk, want dan ben je dan anderhalve week aan het varen ongeveer. En uh, dat is toch wel leuk om te laten zien dat je wel wat, wel wat hebt geleerd. Ja. Zeg maar, en, en dat je ook wel wat aan het doen bent. Dus dat was wel, uh, was wel prettig. En we gingen richting, uh, richting Muiden. Dat is, een heel mooie, dat, is, dat is eigenlijk een heel mooi plaatje, dat was eigenlijk wel hartstikke ja, mooi. Met, met het Muiderslot, daar lagen we tegenover. We keken, terwijl we uit ons raampje keken, keken we gewoon uit over het Muiderslot. Dat was ja. wel echt tof. Ja, we, we kregen een hele mooie plek. Het was wel de lastigste plek om in te varen. Ja, want we, we kwamen aanvaart, we moesten we eerst naar de aanlegstijger. Je moet je altijd melden bij de havenmeester. En dan moesten we terug om een heel ingewikkeld bochtje aan een andere boot vast. Dat ging, ook dat ging weer goed, ja, ja, we hebben daar wel een mooi systeem in gekregen, ja, ja. want uh, wat we nu altijd doen is dat jij uh, aan de achterkant gaat staan ja. en ik sta achter het roer en uh, jij geeft dan aan eigenlijk, want dan kun je ook een beetje makkelijk communiceren, jij geeft dan aan van nou, je hebt nog een uh, stukje naar rechts, een stukje naar links, et cetera, en uh, zodra je denkt van nou met mijn lange benen kan ik op de kant springen, dan doe je dat ja. en, uh, uh, en, en dan, dan leg je hem daar zo goed als vast, of in ieder geval je legt hem om de bolder heen, dat is dat de ding waar je hem dan de touw omheen kan leggen. En, uh, en dan, geef je, dan kom ik naar achter herinneren. Daar heb ik dan ook nog een roer om nog een beetje bij te... Maar dat gaat vanzelf voor. Ja, die, die stuurt dan zelf een beetje bij. En dan, als jij hem dan achter vast hebt, loop ik snel naar voren, leg ik hem voor vast knoopje om... Uh om de boot en dan ligt hij vast. Een handigheid hebben we ja, eigenlijk gekeken. Want... Had je dat verwacht, dat we, dat we na anderhalve week al zo dat we daar al zo handig in zouden horen? Hè? Nou ja, ik hoopte het wel, want ik weet nog, de eerste dag dat we die vaarcursus kregen, kreeg ik ook een knopenlegcursus en dat leek heel nergens op. En nu, ap, ap, ap, ap, in één beweging zit hij er omheen. Ja. Achtjes draaien, hè. Achtjes, Achtjes draaien, ja. dan zit hij vast, kom, kom in, nee. gaat die boot nooit meer weg. Met, geen, echt, met de hardste wind blijft hij gewoon hangen. Ja. we kregen van, uh, van de havenmeester uh, kregen we een, uh, een mooie plek toegewezen. Aan het Muiderslot, daar keek ook op uit. Ook die foto's staan op onze Facebookpagina, Facebook pagina facebook.com slash de schippers van BNN. En ze hadden nog wel een mooi verhaal, want uh, ja. dat, waren, dat waren twee, uh, een stel was het, en die woonden dan in een woonboot, een soort het was een drijvende, zo'n drijvend huis was het, het was ja. niet echt een boot, konden kon er niet meer varen. Nee, maar hij ging wel echt mee met de stand van het water en zo. Soms moesten ze echt een enorme afstap maken en soms nou ja. ja. en soms zat hij dan tegelijk uh, gelijke ja. hoogte met ja. de stijgen. En ze hadden nog een mooi verhaal, want ze uh, waren nu dan havenmeester van, uh, van, het, van de kleine jachthaven van Muiden. Alleen uh, in hun jeugd, of nou in ieder geval een paar jaar geleden. En zij zijn de hele wereld overgezeld. Een beetje wat Anne heeft gedaan met, met vader, alleen dan al zeven jaar lang. Zeven jaar op een boot wonen en alles doen en varen. En echt over de grootste water van Australië. Ze zagen die kaart dan, hè? Ja, ze hadden de route getekend tot de wereldkaart van Australië naar Azië naar Afrika en dan zo tussendoor naar ja, te gek. Ik voelde me wel een beetje een mietje toen, maar ja. ik ja. kwam ja. mij de zowel jalo <laughs> Zitten wij zo moeilijk te doen met zo'n klein bootje, terwijl ze de hele wereld overgaan. Maar gigantisch, celjacht hadden ze ook, ze vertelden daar ook over. En dat ze uh, dat ze eigenlijk helemaal niet zo'n enorme boots, uh, bootdame was. Uh, ze, ze had er eigenlijk niet zo heel veel mee, totdat ze haar uh, tweede man ontmoette. En, uh, en die was wel, dat was echt een enorme uh, zeiler. En uh, ja, toen gingen ze wel eens uh, flinke stukken maken van Nederland en Engels. Of zo. En op een gegeven moment had zij vooral zoiets van, nou ik wil eigenlijk wel een keer wat verder. En toen gingen ze zeven jaar zeven jaar de wereld over. Hebben ze alles verkocht dat ze hadden. Eh, nog wel een aantal dingen in een container opgeslagen. Maar dat vond ze eigenlijk later bij na de inzien ook maar belachelijk. Tip van haar, als je op wereldreis gaat, gewoon alles wegdoen. Ook niet dat kleine kastje van je opa en oma bewaren. Alles wegdoen. Ja, alleen foto's houden en een beetje geld houden. En voor de rest gewoon lekker alles wegdoen. En, eh, en nou, ze, gingen dus, ze gingen dus de wereld overzeilen. En dan moet je dus ook wacht lopen. Oh, ze, ze, ze, ze voeren vier om vier, toch? Ja, want ja, je kunt zo'n zeilboot kun je natuurlijk niet zomaar laten varen. Je hebt wel een automatische piloot daar ook op zitten. Alleen, ja, je, moet, je kunt niet op, een, op, een, op een, uh, een grote oceaan denken... ...joh, wij gaan lekker even een paar uur slapen... Oh, ...en uh, eens kijken wat we nog meer kunnen daar in die, in die uh, kajuit ...of hoe heet dat daar? In, uh, in, ja, kooi. Ja, nee, je moet echt gewoon vier om vier, dus vier uur wachtlopen... ...en dan mag je gaan slapen en dan gaat de andere vier uur slapen. Ja. En dat dus zeven jaar lang van. Ja, ik doe het zo niet na. Ja, Ik vind goed. dit al heftig. <laughs> Ik doe het zo zeker niet. Ja. Uh, zometeen onze, uh, onze avonturen. Want we hebben uh, na Muiden. Hebben we toch een stuk gevaren Frank. Oi, oi, dat oi, oi. we. We gingen Muiden helemaal de vecht af. Via oh. Maars naar Vianen. Over het af En we hadden de smaak goed te pakken. Maar wat lagen we eraf na die dag. Zometeen al onze avonturen. Na die dag naar Pieter, Bjorn en de Jongvolks.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 Het een beetje moeilijk in mijn plaatjes Frank. Een paar weet je hoe dat komt? Ik weet het wel. Omdat we de hele dag niet naar een goede radiozender kunnen luisteren. Nee, we zitten al naar Harderwijk FM hebben we geluisterd, we hebben naar uh, Omroep Gelderland. Ja, dat was wel leuk eigenlijk. Maar dat komt omdat die, ja, die, die masten zijn allemaal omgevallen en ja. doen het niet meer. En wij hebben natuurlijk maar een boot met een ja, beperkte antenne. Dus ja, dan, dan, dan is het toch wel lastig en dat vind ik wel jammer eigenlijk. Ja. Wat je niet even lekker een beetje kunt. Uh, ja, dat vind ik toch wel jammer. We waren in Muiden en uh, daar wilden we, eigenlijk wel, uh, wilden we eigenlijk wel lang blijven. We hadden het echt enorm naar ons zin daar. Een mooi uitzicht op het Muidenslot. Maar ja, we, we moesten toch weer door. Want we hebben een strak schema. Een strakke planning. Dus we moesten, moesten verder. We gingen de vecht over. En uh, ja, mensen hadden al gezegd: dat wordt prachtig. Daar ga je nu van genieten. Joh, dat, oh, dat wordt zo mooi en dat wordt zo oh. mooi. Maar ja, dat met je haast ook en zo. Ja, het was echt heel saai. <laughs> het is een, het is een het is, waarschijnlijk is het heel mooi, maar het is een, een vrij smal riviertje, de vecht. Ja. En je komt langs Loenen, je komt langs Looster, je komt, komt bijna langs Hilversum. Ja. Dus dat was al even in de thuishaven bijna. Ja. Maar en mensen gaan dan heel langzaam varen. En ik ben een beetje ongeduldig op het water. Dus ik ben er gewoon langs gegaan. Zo. Maar ik zag mensen ook wel een beetje. Want ja, is, ja want je mag daar dus een kilometertje. of uh, eerst negen. en daarna mag je zes kilometer per uur. Maar ja, het tempo er goed in. Ik denk jij wel tien kilometer per, ja. per uur. Uh, Dat kon ook wel hoor. De veer was gunstig. Het was rustig verder. Op het was het rustig op de weg. <laughs> maar ja, de, de, de mensen zag je toch een beetje boos kijken. En wat wel grappig was. Ik zat dus een beetje rond de neuzen en zo. En uh, ik zag ook wel een aantal mensen met zo'n klein uh, vaandeltje. Een klein vlaggetje van de kaart. KNRM. Uh, die, uh, uh, die zag ik op hun boot zitten. En toen dachten we ook van, nou weet je wat, die mensen moeten me ook maar eens even bellen van de KNRM. Ja. Want ja, dat is toch wel even goed om te weten waar, wat zij allemaal doen de ja, hele. Tijd. En het is toch tof om op zo'n reddingsboot te zitten. Ja, ja, precies. En daarom gingen we maar eens langs bij de KNRM. Ja. Zo, Frank, we zijn even aangelegd bij een stijger waar we eigenlijk niet mogen liggen. Niet aanleggen staat er ook bij, want het is de stijger van de KNRM, de koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij. Ja. Ik wil eigenlijk wel even mee. Het zou wel tof zijn om echt op zo'n reddingsboot te zo zitten. Hallo. Hoi. Hallo, Hi. hallo. Uh, wij zijn de schippers van BNN. Ja, hoi. Goed. En uh, we willen graag uh, mee met jullie. Op de reddingsboot. Op de reddingsboot. Kan dat? Dat kan. Mooi. Ja, je moet wel een pak aan hebben als je mee wilt. Waarom dus, dan? Uh, ja, dit is, is een overlevingspak, die, uh, ja, dat is een standaard uitrusting bij ons op boord. Ah. En uh, veiligheid boven alles. Dus uh, we gaan even een paar maten voor jullie uh, opzoeken. Heb je een grote voor me? XXL Luc, het zijn enorme pakken waar we Zij... in moeten. Ik zit er inmiddels al in. Deze zijn zwaar ook. valt mij op. Oh. Je rechterbeen zit er nu half in. Oh, dat gaat goed, dat gaat goed. De normaal gesproken, moet dit dus echt wel in een minuutje een, in een kunnen eigenlijk. Ja, ja, ja. Want dit, normaal, uh... normaal waren we al bij haar erbij. <laughs> ja, ja. hè? Zaten wij hier nog te klunzen in onze park. Ja. Moet je het helpen? De oh, de rits goed dicht. Kom jongens, nou, we hebben niet allebei. <laughs> Sorry. Beetje haast, hè? Zo, even nog naar kraag goed. Ik voel me net een Mimi. Je ziet er wel een Mimi. <laughs> uh, ja, ik vond het wel vet hoor, in zo'n pak. Ja, ik vond het heel stoel. Ja. Goeie, goed, we hadden eindelijk brede schouders, Luc. <laughs> <laughs> ik vond het wel mooi, daar zit je tussen al die mannen en die kijken dan elkaar en die denken ook wat een mietje zit. En daar zat mijn lange haar weer tussen rits en zo. <laughs> <laughs> en je weet hè, water, Frank met een bootje. Ja, daar werd dus het water in. Wat deed je nou? Ik heb uh, ons ingemeld uh, bij het kustwagcentrum om uh, ervoor te zorgen dat wij uh, uh, via het water nu bereikbaar zijn. Omdat uh, normaal gesproken de kustwacht denkt dat wij natuurlijk op de pieper oh, bereikbaar ja. dus zijn. Dus we moeten eigenlijk altijd weten waar jullie zijn? Uiteraard. Dan gaan we met 35 knopen over het uh, Drontenmeer. Dat is ongeveer 60 kilometer per uur. Ruim, wat ga je doen? Uh, wordt eruit gegooid. <laughs> je zit in een pak in een soort, uh, ja, je bent een beetje aan het oulen eigenlijk, hè? Wat dat het rest? Ja, het in lijkt oulen. alsof ik ga duiken, zo'n ja. houdingen. En je ik. moet, hij moet achter zijn voren vallen. Ja. Als hij er klaar voor is, dan uh, de laat is hij zich achterover vallen en dan uh, het pak geeft het bedrijf weer naar boven. Oké. Okay. Nou. Gewoon achterover vallen. Sterkte, jongen. Ja, uh, Probeer het maar. Hahaha! <laughs> Daar gaan we. Hahaha. <laughs> het is, stelt Frank zich enorm aan. Ah, kom op, jongen. Hallo. <laughs> wordt Frank met een soort haak. Met een haak geslagen? Hè? Ja, zo'n <laughs> vis. Wel op. Wat gaan jullie doen nu? Nu gaan we het. Uh, Frank in het het schepnet klaarmaken. Ja. En dan. Uh, nee, daar, kunnen we de, daar kunnen we de persoon. Uh, inscheppen en dan. Uh, dan kunnen we hem zo horizontaal uh, trekken uh, binnen boord. Dus met een haak en een net, en dan taak we hem zo binnen. Ja. Ja. En dan gaat hij -ie iemand die hangt dan half over de boot heen. En Frank wordt hier nu in het net. Gaat hij goed, Frank? Ja! ja. Oh. En dan wordt ons sardientje binnengetrokken. Sardientje. <lacht> ik was alweer droog aan boord. Ja, dat is waar, dat is waar. En ja, toen, toen moest ik ook even natuurlijk. We hebben Luc ook even helemaal ingepakt. Hij heeft mij toen net weer in het water gegooid, maar ja, hij zit helemaal ingepakt nu. Dus... Ja, ik moet hem eigenlijk even een keer betaald zetten, dat hij mij er steeds in gooit. Dus dan ga je, Luc, jongen. Hahaha. <laughs> Zijn hele kapje loopt onder water. Ja. Maar dat uh, is geen punt door, hij blijft verder helemaal droog. Lekker voor je, Luc! Lekker! Eindelijk, eindelijk heb je teruggepakt zo. heerlijk. Ah, was wel goed. Zometeen meer verhalen van onze botog. en zijn de schippers van BNN en we gingen ook het Amsterdam Rijnkanaal over. Dat was een avontuur, joh. Dat was echt, een avontuur. Dat was echt een avontuur. Dat was echt een mooie reportage hebben we daarover. Dat hoor je straks uh, na het nieuws van 5 uur. En dan praten we ook nog even met Vincent. Dat is de eigenaar hier van de Loos waarin we zitten. Hallo, we zitten in de Loos. Echo, echo. En uh, wat dat nou eigenlijk precies van loods is. En wat het hier voor bedrijf is, dat hoor je ook zo meteen. Um, dat allemaal straks na het nieuws van 5 uur met Christian Bodebakker.